Islamitische staat is alleen maar sterker geworden sinds de Verenigde Staten doelen van de terreurgroep bombarderen. Dat heeft de Syrische president Assad gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CBS. De stelling van de Amerikanen dat de IS de afgelopen maanden zwakker is geworden klopt volgens Assad niet. Hij zegt dat de IS er in, in Syrië elke maand zo'n duizend recruiten bij krijgt. En daarnaast wordt de IS in steeds meer landen sterker, zegt Assad. De drie verdachten van twee liquidaties in de staatsliedenbuurt in Amsterdam krijgen vandaag in de rechtbank te horen welke straf er tegen hen wordt geëist. Ze namen in december 2012 een auto onder vuur waarbij twee inzittenden om het leven kwamen. Het doelwit van de schietpartij wist te ontkomen. Tijdens hun vlucht schoten de daders met Kalashnikovs op motoragenten die met de schrik vrij kwamen. De harde wind heeft gistermiddag en avond op verschillende plaatsen tot overlast geleid. Op Schiphol waren vluchten vertraagd, tussen Rotterdam en Breda reden minder treinen. Bomen en steigers waaiden om en auto's raakten van de weg. De problemen waren voor zover bekend nergens ernstig. Op dit moment waarschuwt het KNMI alleen nog voor harde windstoten in de kustprovincies. Het weer, enkele buien, maar ook opklaringen. Het is een graad of vijf. Overdag geregeld zon, maar er valt ook een enkele bui. De westelijke wind waait in de ochtend langs de kust hard tot stormachtig. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. -GELUID. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 breakdown.